Al wat beweegt zal in beweging blijven, erop en ervoor onder een keus is er niet. Niets dat beklijft en alles zal verdwijnen. Je leven aan vuurwerk, of niet, pimento mori. Verdomde oorlog, bezielde vrede.